Partijen met een rood licht zijn CDA, VVD, SGP en VNL, maar koploper is de PVV. Nederland moet 10.000 goed opgeleide arbeidskrachten uit het buitenland halen, omdat er grote tekorten zijn. Dat zegt uit zijn bureau Randstad. Volgens Topman van den Broek loopt de economie gevaar als er niets gebeurt en moet er een immigratiestrategie komen om elk jaar zo'n 80.000 arbeidskrachten uit het buitenland te halen.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 Zo meteen muziek van de Havenzangers. Ook het orkest zonder naam heb ik nog een keertje. Maar eerst die Bobby Klein, het Volendamse Jodelaar.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 Waarna hij werd opgenomen in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. En na een dotterbehandeling werd hij op 22 juli 2011 overgebracht naar het Sint-Jans gasthuis in Weert. Waar hij een dag later op 94-jarige leeftijd overleed. En honderden mensen brachten hem een laatste groet in het Telstar Studio's in Weert. En in heesen is hij gecremeerd. Dan hebben het over Johnny Hoes. Hoe wordt hem nu met Poppendijntje? Je houdt me aan het lijntje.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 op waarom doe je dat? Op waarom doe je dat?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 Ik ben een beetje bang Ik wil met je meegaan Maar dan wel niet te lang Yes, Siska, ik weet het Je vader is niet mis Maar dansen met jou is Het mooiste wat er is Vanavond avond gaan we naar de kermis in de stad Van de schieten gaan we naar de bruiserras. Op de kermis daar is altijd wat te doen En bovenin dat bruiserras ben jij een zoet Naar la, la. La <laughs> la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 Intieven. een ouderwets lied, iets uit mijn lieven. Speer eens dat lied dat ik als meisje heb gezongen. Waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Kom, Karine, ik De strijd soms zwaar Halleluja Eenmaal is de zegen gedaan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 Dat zou ik zo graag willen weten. Wat...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 En streelt haar onwetende kleinen. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou. Het was niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meedeedend aan en vreest dat hij nooit terug.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 Zij stonden hier dikwijls tevoren. Zij kennen de slag die het huisgezin striemt. Als een wordt een graven gedragen. Zij kennen de smart die het lichaam doorpriemt. Als kinderen kinderlijk vragen. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou?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 Met het dodo'sje, met het dodo'sje, met het dodo'sje. gebeurde hier midden in de stad. Met het dodo'sje, met het dodo'sje, met het dodo'sje.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 Nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?